De oud-minister van Defensie van Iran was ter dood veroordeeld... wegens spionage voor de Britse geheime dienst. Akbari zat al sinds 2019 in Iran vast. Volgens het Verenigd Koninkrijk was de ter dood veroordeling politiek gemotiveerd. Duitse media melden dat Defensieminister Christine Lambrecht heeft besloten op te stappen. Een regeringswoordvoerder wil dat nog niet bevestigen. Lambrecht ligt al een tijdje onder vuur... voor haar weinig daadkrachtige leiding van het departement. Ook was er kritiek op haar nieuwjaarsboodschap. Daarin zei ze dat een jaar vol oorlog haar de kans had gegeven voor veel ontmoetingen met interessante mensen. Drummer Robbie Backman van de rockband Backman Turner Overdrive is overleden. Zijn broer Randy, met wie hij jarenlang in de band zat, maakt het nieuws bekend zonder een doodsoorzaak te noemen.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 Goeiemorgen Een hele Hele, hele, hele Goeiemorgen Zandvoort heeft het Voor de Thomas zegt, oh, dan zal er wat oh. met de techniek zijn. Eén, nee, zeer goedemorgen Zandvoort. Het is vandaag zaterdag 14 januari. Wij gaan uh, praten met Sjaak Balkende. En heel kort, omdat daar toch in Zandvoort een miljoenenprijs is gevallen. Daarna hebben we drie onderdelen voor Jerry Kramer, voorzitter, fractievoorzitter van Jong Zandvoort. Die is aanwezig, welkom alvast. Ook een beetje verkouden zie ik. Ja. Dat kan allemaal, allemaal gebeuren, gebeuren hier. Patrick van Kessel, de zorgzanger, gaan wij uh, om half elf mee praten. En dan uh, gaan we ook nog over het programma van Pluspunt. Wat natuurlijk heel groot is. En we willen weten wat, waar en hoe. In de tweede uur praten wij met Erik Kolen. Die gaat vanaf 20 januari exposeren in Zandvoort. En dat heet Zandvoort in Klare Lijnen. U kent hem wel, hij doet het zeker uh, vaak in de Haams Dagblad. Remco Wijnjaar komt langs. En die gaat vertellen over de nieuwe wijk werkwijze van Pluspunt. Er zijn diverse groepen van uh, uh, takken: uh, welzijnszorg, uh, wijkcentrum, jeugdzorg, noem het maar op. En die worden allemaal verenigd onder zijn leiding. En als laatste praten wij met Willem Strooman over de classic concert en die komt in de studio. Als het goed is, is Sjaak Balken en al aan de lijn. Ja, goedemorgen. Goedemorgen Sjaak. Daar is hij. 1 um, vijfde lot. En daar is 3,2 miljoen gevallen. Hoe, hoe hoor jij dat? Uh, nou, wij kregen het is van de trekking van 10 januari. En de elfde werden we gebeld door de Staatsoterij. En die uh, bellen dan uh, de winnende, uh, waar het gevallen is, de bedrijven, waar die, waar die gevallen zijn, die bellen ze even op. Van, joh, we hebben een leuk bericht voor je. Er is een prijs van 3,2 miljoen euro in je gevallen En uh, dus je, dus je toch... weet natuurlijk niet wie het is. Nee. Je <laughs> dus wil dat ook niet weten. <laughs> nee, maar het is toch, is nee. toch uh, uh, <coughs> komt er nog gelijk een groot bord bij jou buiten te staan? Nou, gisteren hebben ze wat, uh, wat promotie gebracht van die ballonnenzuilen van die, uh, en uh, posters en... Uh, kleine, kleine petitvoertjes En dan <laughs> woensdag komen ze langs... om foto's te maken en bloemetje te brengen. En, en een beetje... Tam, tam eromheen te maken. Ja, dat, dat doen ze heel leuk. Maar dat, dat gaat er alleen over het verkooppunt. Ja, klopt. Ja. Kijk, de, de winnaar die... Uh, woensdag hoor ik ook waarschijnlijk... of de winnaar al is, uh, zich al heeft gemeld. Maar... Uh, we hebben ooit nog eens een, zo'n leuke prijs gehad. Die was wat minder hoog, maar... Ja, daar hebben we ook nooit wat van gehoord. Dus dat, uh, ik denk dat de mensen het liefst een beetje anoniem blijven. Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Maar toch wel leuk dat het in voor ook eens een keer gebeurt. En ook dat de promotie uh, voor zeker voor jullie zaak uh, naar buiten komt. Ja, klopt. Het geeft altijd extra, extra verkoopkansen. Uh, en, en ja, een poosje geleden al in het casino geloof ik ook een hele mooie prijsgeval is. Ja, net voor, het, net voor dat de stroom uitviel gingen er ook een paar ja, miljoen... Uh. Juist, dus de, de wind is deze kant op waarschijnlijk. Nou, moet, <laughs> maar het is, het is heel leuk om mee te maken, absoluut. We moeten de tenminste toch uh, wat vaker bij jouw loten kopen. Ja hè, en ik vind het leuk dat het op één vijfde lot is gevallen. Gewoon iemand die één lotje van 4 euro heeft gekocht, één lotje, en dat daar dan dit bedrag op valt. Dat, uh, ik hoop dat hij heel goed terecht komt. Ja, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Want... Je, je kan een heel lot kopen, maar ook 1 vijfde loten. En nu valt zo'n prijs op 1 vijfde lot. Dat betekent dat het geen heel lot is geweest. Klopt. Ja, en er zijn in, uh, in heel Nederland, zijn, uh, dan worden ook alle vijf die 1 vijfde loten mm -hmm. werkelijk verkocht. Dus uh, er is de ene in Utrecht en één in, uh, ja, ik weet niet hoor, vijf in mm vijf -hmm. uh, verkooppunten. Mm -hmm. Is hetzelfde lotnummer dus, uh, gevallen met 3,2 miljoen. En nou, dus, dus 10 het... Miljoen. Het aantal loten binnen de uh, staatsloterij, uh, je hebt een, een hele serie met één loten, maar je hebt ook een hele serie met één vijfde loten, begrijp ik? Klopt, klopt, ah, ja. En als bij mij 15 is uitgedraaid, dan rijden die andere vier van dat uh, deel van dat lot, die ergens in het land ook uit. Okay. Dus de, die prijs valt dan sowieso. Oké, okay. nou duidelijk. Nou Sjaak, gefeliciteerd ja, met je uh, ja, dankjewel. dikke winst. Dank je wel. En uh, we gaan het ja. zien als uh, de promotiecaravaan voorbij komt. Zo is dat. Oké. Dan Oké, okay. okay. okay, dankjewel. Hoi, hoi. En we gaan gelijk door naar het uh, tweede onderwerp. En uh, Jerry ja, Kramer zit al tegenover mij. Een beetje verstopt achter. Ja, uh, <lacht> het <is een> beetje, <lacht> ik had je hier gezien, Ben. Uh, <lacht> goedemorgen. Goedemorgen. Um, een aantal onderwerpen willen we uh, toch even doornemen. En dat is uh, één circuit, twee strandomgevingsplan en drie parkeren. Maar uh, om te beginnen. Um, voor de verkiezingen. Vorig jaar maart heb jij uh, jullie je eigen partij opgericht, Jong Zandvoort. Uh, met Kim en nog een paar uh, uh, mensen. Ik zag een... Uh, ik ben de naam vergeten die uh, het parkeerbeleid verdedigde. Maloes. Maloes. Uh, breed in beeld. Jij komt van de VVD. Hoe, is de omslag, uh, hoe heb je die omslag gemaakt van de VVD, een traditionele partij, naar uh, Jong Zandvoort? Hoe, hoe heb je dat beleefd? Want je zat in de uh, uh, VVD-fractie. Daar is het uh, een en ander gebeurd ben je uitgegaan. Toen heb je een eigen partij opgericht. Hoe is die. En hoe, nou, mij, mij, ja, hoe voel je die vier, verandering? Ja, ik was al vier jaar uh, zeg maar, gestopt als, als ja. raadslid. Ben ik ben nog een tijdje staatslid geweest en ben ik uiteindelijk uh, gestopt. En uh, ja, wat, wat je gewoon merkt, is gewoon in, in zo'n jonge groep, is dat je gewoon veel uh, meer ideeën hebt. En uh, niet blijf vastpinnen uh, op het oude. Ja, laat maar zeggen het politieke uh, toneelspel, laat ik het zo zeggen. Mm. We komen gewoon uit van ja, wat, wat willen we en waar willen we naartoe? En uh, ja, ik, ik denk dat wij een, een, ja, een leuke bijdrage... of tenminste een positieve bijdrage kunnen leveren... aan wat er in de, in de, in de, geme, in de gemeenteraad gebeurt. Uh, de burgemeester die haalde in zijn nieuwjaarsspeech afgelopen maandag aan... dat hij het toch wel uh, fijn vindt dat er zoveel verjonging is in, uh, in de politiek op het ogenblik... Um, uiteraard heb je die afgelopen vier jaar... wel een beetje gevolgd wat er aan de hand was. Is die verandering er ook? Nou ja, ik zie, wat ik zie is... Dat, dat we nu op een toch wel meer constructieve manier... met elkaar uh, uh, debatteren. Uh, dat we ook naar elkaar proberen te luisteren. Um, dat wanneer als een oppositiepartij iets indient... dat het niet meteen is... oh, het is van de oppositie, dus we zijn tegen. Nee, er worden ook gewoon voorstellen van de oppositie... Uh, uh, mee ingestemd... Um, het kan natuurlijk altijd beter, maar ik, ja, ik zie wel een stijgende lijn in, in de relatie. En af en toe gebeurt er nog wel eens wat hè, op persoonlijk gebied. Nou, ik denk dat we daar gewoon vanaf moeten. Niemand, niemand heeft er wat aan. Ik heb mezelf in ieder voor geval voorgenomen. Ik, ga, ik, ik, ik wil die kant op. En iedereen ja, die, die anders gaat doen of raar gaat doen, ja, dan maar negeren. En... Um... Het is dan maar zo. En uh, tot nu toe, uh, ja, ik ben heel positief. Uh, ik heb de afgelopen vier jaar natuurlijk niet gezeten, Wel gezien wat daar gebeurde. Ja, dat is gewoon... Maar je voor... hebt wel gevolgen van afstand. Ja, dat is gewoon niet goed. Um, je, je, je haalt het al aan, hè? Er is al een aantal, een aantal keren over bestuurscultuur gesproken. Zelfs bij... Um, in de nadagen van het vorige uh, collega, Of van het vorige raad. Daar is er eigenlijk niet veel uitgekomen. Uh, proef je dat nu wel? Nou ja, ik, ja, ja. Ja? Ik denk, ja. En um, natuurlijk, het kan beter. Maar ik, ik zie niet meer die aanvallen en zo. En, en dat, vind ik wel, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat het over de inhoud uh, blijft gaan. En um, ja, dat we ook besluiten met elkaar durven te nemen. En of we het nou met elkaar eens zijn of niet, vind ik helemaal niet erg. Je kan ook verschillend, uh, ook binnen een coalitie, dat zag de afgelopen keer ook, kan je ook verschillend denken, dat mag gewoon. Als we uiteindelijk maar een besluit nemen. En... Uh, dat is gewoon het belangrijkste. Wordt er nou ook meer inhoudelijk gediscussieerd... waar wij... Uh, uh, wat erg opviel in de vorige periode... was dat iemand... er moest ergens over gesproken worden. Dan volgde er een betoog. En het eind was meestal... wij stemmen tegen. Of wij stemmen voor. Ja, zonder van de tijd. En dat vind ik wel leuk om te vertellen. <lacht> want ik zit dus met twee jonge meiden. En uh, ja, die, die zitten dan ook echt van... ja jongens, wat, wat zitten we hier te doen? En dat, dat zeg ik dan ook. Ja, soms is het dan eventjes gewoon dat iemand ja, laat ik het zo zeggen, zich wil profileren... of een bepaald standpunt extra wil verduidelijken. Maar het is zonde van de tijd. Want als je ziet hoe, hoe weinig mensen daar dan op een gegeven moment naar kijken... en daardoor ook afhaken... dan denk ik, jongens, houd gewoon bij de basis waarom je voor of tegen bent. En deel dat met elkaar en neem een besluit. Maar het, het grappige was dat daar niet op gereageerd werd... Als iemand tegen is, zou je aan een andere partij kunnen vragen... en waarom ben je dan wel tegen? En, en dat is een beetje... Nou ja, is zoals, we gaan het zo over het strand hebben. Dat was ja. Op een gegeven moment ging het over... ja, het is niet besluitrijp. Nou, dat heb ik dan gehoord. Dus ik vraag, nou ja, op welke punten zit dan nu nog de pijn? Nou, en dan blijft het nog wel eens stil. En ik denk dat we iedereen daarin de ruimte moet krijgen... om dan ook echt die punten naar voren te brengen. Dat het niet echt... Het, nou, maar ja, dat... zoals het nu blijkt, dan ja, tegen zijn om het tegen zijn. En dat... Ja, daar heeft niemand wat aan. De, maar dat is dus de, de, een beetje de crux van de democratie. Iemand mag zijn mening geven en iemand anders zegt van nou waarom ben je dan tegen of waarom ben je voor of kan het anders en dan blijven we stil. Ja, daar zou juist die ruimte moeten zijn om de discussie op, op te starten. Ja, en dat hoeft niet per se ook altijd in de raadzaal, dat mag ook buiten de raadzaal om. Hè? Als je ideeën hebt, praat met elkaar, stuur ja. het rond, dat gebeurt nu ook. En dan reageert iedereen netjes op ja, steun het wel, steun het niet. Nou ja, we volgen het uh, bevolgen nog steeds. Uh, heel langzaam start het politieke jaar weer op. Hè. Uh, het is natuurlijk een tijd rustig gebleven. Op het ogenblik komen er dan wat, uh, wat meer stukken die, uh, die, die discussie en bespreekpunten gaan worden. Hè, over strand en parkeren bijvoorbeeld. Maar we gaan eerst weer terug. Um, je hebt heel erg hard gestreden om de Formule 1 hier te krijgen. En nu uh, haal je de landelijke pers door de retributiebelasting. Um, is het die ophef wel waard? Nou, ik kan je wel wat context meegeven. Kijk, op een gegeven moment hebben wij... Uh, um, um, te horen, of tenminste in de krant gelezen... dat ze circuit een probleem had met de vermakelijkheidsbelasting. Maar dat betekent ook anderzijds dat ze... Um, zij noemen, nou, het college noemt het dan radiostilte. En... Um, dat vind ik niet heel erg handig. Want het is niet alleen zeg maar, dat stukje vermaakkelijksbelasting. Maar we hebben ook voor volgend jaar een, een race te organiseren. Maar mag, en, mag ik even terug naar ik, de vermaakkelijksbelasting? Ja, maar als ik de context Zit die nu geef, al op een kaartje? Een... Huh? Zit een vermaakkelijksbelasting nu al in, in nee, nee, nee, dat is helemaal niet. Nee, dat is voor 2023 okay. is dat ik helemaal niet ter sprake. Het okay. is pas voor de, de twee extra edities die erbij zijn gekomen. Dus tot... Zeg maar 2023 uh, hadden we afspraken met het circuit. Hè? Dus dat is ook een aantal bedragen zijn daar uh, genoemd. Ja. Of dat het 6 miljoen bij elkaar is. Wat geïnvesteerd is door de gemeente. In allerlei dingen om de Formule 1 mogelijk uh, te maken. Dat, dat is gewoon een, een deal. Laten we het dan maar zeggen. Nou, en voor 2025 24 en 25 is zo'n deal er nog niet. Nou, natuurlijk fantastisch nieuws dat uh, het circuit voor elkaar krijgt. Of in ieder geval de DGP het voor elkaar krijgt. Dat ze weer de Formule 1 uh, voor twee jaar naar Zandvoort halen. Maar ik denk dat wel op dat punt dan uh, de onderhandeling had moeten zijn... van ja, hoe gaan we daaruit komen? En als je nu ziet, bijvoorbeeld voor volgend jaar... dat, dat het een week wordt vervroegd... nou, valt midden in het seizoen. Dat betekent van alles. Uh, het kan zijn dat het een mooie stranddag is... dat je nog eens een keer een extra aanloop van, van toeristen krijgt... Die, die naar het strand willen. Dus op hetzelfde moment is een van de grootste festivals van Nederland... Mysteryland. Dus als je die twee combinaties hebt... ja, dan zou je toch moeten hebben over de veiligheid... En als het dan aan één kant van, van de lijn stil blijft, ja, dan denk ik, jongens, doe dat niet. Hè? En dat is ook mijn zorgen. Uh, daarom zei ik ook, van ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal als we niet met elkaar gaan praten. Uh, hoe, hoe we hieruit gaan komen. Maar waarom wordt er dan niet met elkaar gesproken? Squeeze is boos. Ja, is dat uh, door dit publiceren of. Nee, gewoon in eerste instantie uh, heeft de gemeente besloten om de grond onder het circuit niet te verkopen. Dus, Zou dat, dat meespelen? Iedereen, uh, nou ja, dat is ook zo uitgesproken. En uh, daar zijn ze gewoon boos over. En we uh, ligt niet eens zozeer over de manier, maar dat het in de pers kwam. En daar kan de gemeente ook niet. Kijk, wij zijn een openbaar geheel. Dus als wij een besluit nemen, komt, dat, komt daar een besluit. Dat wordt openbaar. Ja, de pers pikt dat op. En alles wat Formule 1 aanraakt is gewoon interessant voor de media. Dus dat, dat weten beide partijen. Dus uh, het circuit heeft op een gegeven moment ook gekozen... Voor, nou, de aanval op de gemeente te zetten vermaakprijs, door het als een funtax neer te zetten. Terwijl, ja, het is niet zo dat wij daaraan willen verdienen. Nee, we zeggen, we willen de kosten, kosten terug. De... Ja, we maken zo'n zes ton aan kosten. Hè. Dat, dat wordt voor allerlei dingen ingezet. Om bestuurlijke overleggen, veiligheid... anderen die ermee bezig zijn, allerlei dingen. Nou, het, is, het is een gigantische operatie. En ik denk ook dat... Ja, wat ik gewoon jammer vind, is dat het circuit eigenlijk een soort van twee partijen uh, gaat creëren... terwijl we het tot nu toe gewoon samen hebben gedaan. En ik denk, ja, als we het hebben over twee euro op een kaartje... die gemiddeld uh, nou ja, rond de drie, vierhonderd euro is... Ja, dan vind ik, het, vind ik het jammer van deze hele discussie. Zou het um, het circuit om, om, om dat geld gaan of om het grotere geheel? Nou ja, dat zou je dus aan hen zelf moeten vragen. En Zal, en, Zal ik dat ik zo ook zeker? Ja, want ik... ik ik, ik, ik, ja, ik het kan komt, wat mij zeggen, wat maar ik, het, is, het is natuurlijk ook fair. En ik, ik wil het ook niet op de man spelen of iets. Ik, ik, wil, gewoon, ik wil het gewoon zakelijk zien. We hebben gewoon een, een, een prijskaartje aan hetgeen om die Formule 1 te organiseren. En dat geld... Ja, ik vind het niet terecht dat dat uit de zakken van de inwoners van Zandvoort komt. Dus tot nu toe hebben we 6 miljoen geïnvesteerd. Als je dat omslaat naar per inwoner is dat 350 euro... wat je elke, huis, elke persoon in Zandvoort heeft betaald... Zes ton is 35 euro per huishouden, Dus ga maar langs de deuren. Ja, ik denk dat heel veel mensen dan zullen zeggen... Van ja, heel leuk dat het er is, maar ik ga hier geen 35 euro... of als ik met een gezin ben 70 euro of meer voor betalen per jaar. Dat is een ja. prijskaartje wat eraan zit. Natuurlijk er zit natuurlijk ook een economische spin-off aan het hele verhaal. Maar voor de gemeente is, zijn het alleen kosten. Ja, de, de rest van de bedrijven betaalt natuurlijk wel vermakelijkheidsbelasting. Uh, er is op dit moment geen vermakelijkheidsbelasting. Dus dat is, Nergens dat, niet? Nee. Okay. Dat is nieuw. We hadden natuurlijk voorheen, hadden we met het casino uh, hadden we een bepaalde uh, dag... Nu uh, is nog steeds. Ja, en daar is nu het casino voor in de plaats gekomen. En heel vroeger weet nog wel dat je op een strandbeetje geloof ik ook een gulden betaalde, maar dat is van lang geleden. En ja, het, het, je kan het zien als een soort van noodgreep. Ja, hoe gaan we het oplossen? Nou, de gemeente heeft gedacht, we belasten niet het circuit, maar we belasten de bezoeker. Echt gewoon degene die hier komt En um, ja, om die kosten te dekken. Mm. Er wordt over en weer uh, gepubliceerd. Hè? Zelfs de Engelse uh, GP die uh, publiceert ook. Het uh, is misschien wel handig om een beetje de rust erin te krijgen. Want er volgt nog gesprek deze maand, toch? Het is een bestuurlijk overleg, ja, deze uh, maand nog. Maar ik neem aan dat jullie daar uh, uh, redelijk achter zitten om, uh, om de informatie daaruit te halen. Nou ja, dat is, ja, inderdaad. Ja. Er is al een gesprek geweest met de zogenaamde oppositie. Wat is het verschil? Waarom, waarom zitten jullie daar niet bij? Ja, dat is ook een vraag voor het circuit. Ja, ik, vind het, ik, ik moet er eigenlijk wel om lachen dat je GroenLinks uitnodigt. Als, ja, ik vind het voor, voor, voor de, zeg maar als partij, dat je zegt van maar, ja, Milieu. En, uh, en de andere partijen links laat liggen, ja. Het zou handiger zijn om, om iedereen uit te nodigen. Toch? Dat lijkt mij wel, ja. ja laten we het daar even bij laten. En, uh, ik ben zeer benieuwd uh, hoe de uh, gesprekken gaan lopen met uh, de wethouder van de Formule 1. En die gaan we dan ook uit. Ja, en ook met de burgemeester. Hè. Het is, niet alleen, het is alleen, niet alleen dit kaartje, maar het is ook veiligheid en andere dingen die gewoon geregeld moeten worden. En het is niet voor de versies uh, voor de, uh, voor de, in 2024, maar het is toch voor volgend jaar al. Nou, ja, Het is inderdaad... Uh, um, ook, ook wat je zegt, er zijn drie, vier grote evenementen in de regio. En de, de veiligheidsregio moet daar nog een, een oordeel over vellen, heb ik begrepen. Dus we zijn zeer benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat uitpakken. Ja, de politie moet het wel aankunnen. En, en in dit geval heeft toch Missilent het oudste recht. Ja, we gaan zien hoe dat hoe ja. Het uitpakt. Ja, dit andere evenement, dat is natuurlijk een, een iets ander publiek. Maar als je het bij elkaar optelt, praat je over een heleboel mensen... een heleboel veiligheid en een heleboel agenten. Ja. We gaan het zien. Um, strandomgevingsplan is uh, besproken deze week. Een lijverstuk, 113 pagina's. Alleen het raadstuk is al uh, een op partij. Um, wat vind je ervan? Nou, ik vind het goed dat nu... Uh, er is uitgebreid met alle partijen gesproken over wat, uh, wat de wensen zijn. Er is uh, vanuit de raad meerdere malen gevraagd om uh, te kunnen handhaven. Want je zag gewoon een aantal ontwikkelingen op het strand... Uh, van verrommeling. Hè. En dan heb ik het met name over heel veel wagens... heel veel uitbreiding, troep achter tenten. Nou, ik denk dat de gemeente met dit omgevingsplan... met alle partijen... Een, een, een, nu een goed uh, stuk heeft... om die kwaliteit van het strand te verbeteren. Dus dat is heel erg uh, positief. Uh, nou hoor ik uh, nog een aantal dingen. Uh, nieuwe ontwikkelingen voor, voor paviljoens... en een stukje watersport. Nou, en dat stukje dat zit denk ik nog niet heel erg in dit stuk uh, meegenomen. Nou, daarvan hebben wij gezegd: nou, er ligt nu een goede basis in ieder geval om die kwaliteit uh, van het strand uh, op orde te krijgen. en uh, we kunnen verder gaan kijken naar een visie van wat willen we nou met het strand en hoe gaan we het soneren? en wat mm -hmm. is nou het beste en hoe zouden we kunnen voor elkaar kunnen krijgen. dat is mijn, of tenminste dat is onze wens om die openheid op het strand te krijgen. het is nu vrij, bepaald stuk is vrij dicht op elkaar. Nou, en ik zou kwaliteit terug willen dat het wat opener wordt op het strand. Dat is ook de bedoeling van het hele uh, stuk, geloof ik. Hè? Er worden een aantal dingen uh, gesoneerd, een aantal dingen mogen niet. Er worden een aantal dingen buiten het plan gehouden, zoals de twee hotels... omdat daar nog geen goed plan voor is. Uh, hou je dat ook een beetje in de gaten? Ja, zeker. En uh, de, de, er zijn nu mogelijkheden al om daar uh, te bouwen. Alleen ja, de ontwikkelaars die dat uh, willen, ja, die hebben nog geen concrete plan. Dus dat kon op dat moment niet ingevuld worden. Nou, dus dat, dat is afwachten van de markt. Nou, zat er in die bijlage van het stuk een behoorlijk uh, plan over bijvoorbeeld Beach Hotel, heb je dat gezien? Ja. Het futuristisch hotel met elf uh, etages hoog. Ja. Dat gaat het niet worden. Nou ja, ik, ik denk als je dat, dat Noordstuk strand, of tenminste de Noordboulevard wil ontwikkelen, dan, dan denk ik wel aan zulke uh, bebouwingen. Ik ja? Denk dat dat, ja. Ik denk dat het wel futuristisch moet zijn. Of het zo hoog moet zijn, dat, dat, dat is wat anders. Maar ik denk wel dat we een bepaalde kwaliteit en een bepaald ja, iets neer moeten gaan zetten. En, uh, kijk, niet meer de bebouwing die, die er nu langs de boulevard staat. Moet nou, er het moet wel iets is. uitdagender worden en een uh, bepaalde kwaliteit hebben om ja, die Noordboulevard een uh, upgrade te geven. En er zijn meerdere ontwikkelingsmogelijkheden daar, want dat stuk grond uh, ja, kan ja, veel. Ja, dat het stuk ries is natuurlijk ook nog mooi om te bebouwen. Ja. En, en, en dat staat, nou, als je een schop te gaan rijst, dan heb je geen ries meer, volgens mij. Nee, dat, kijk, en dat is dus ook zo'n doorn in het oog. Ja, dat, dat, dat verloedert nu. En uh, denk ik, hup, jongens. Uh, of plat, of uh, iets ja. neer gaan zetten wat, uh, wat uitstraling heeft. Maar dit, is, uh, dit heeft geen uitstraling. Nou, gelukkig gaan er een aantal dingen wel plat in Zandvoort... die al een doorn in het oog zijn, hè, zoals de passagepanden. Um, in het... Omgevingsplan uh, Strand staat ook uh, Bouwens Pallas. En daar is ook een hokje omheen getekend. Is dat omdat er nieuwe hotel er moet komen? Dat weet ik niet. Nee, het is... Uh, het het is, de omgevingsplan gaat puur over het strand. En we hebben zeg maar, een deel van de boulevard meegenomen... om te, zeg maar, de link tussen het strand en de boulevard te hebben. Maar de bewauwing daarachter hoort daar niet bij. Die hoort daar niet bij. Nee. Dus, dus dit, dit, dit stukje omgevingsplan... dat komt daar natuurlijk dan in de omgevingsvisie... en het volledige plan voor Zandvoort. Maar daar zit... Bouwspellers uh, nog niet, uh, niet in verwerkt. De strandpachters die uh, waren ook nogal bezig. Uh, heb je hun bezwaren gehoord? Ja. Wat vond je ervan? Nou ja, zij zeggen dat door, door deze plannen. Uh, dus zij niet kunnen ontwikkelen. of tenminste het was één ondernemer die dat uh, zei. Dus ja, ik, ik denk dat we daar ook gewoon mee in gesprek moeten. Wat, waar dan nu nog de pijn uh, zit. Hmm. Ik hoorde iets over uh, vooral het uh, geluidsdichtmaken van een tent. Nou, de gemeente al. Uh, is wat coulant geweest. Dat was geloof ik op een prestatie van. Laat ik even van 10 tot 1, Dat was het een 8 en het is nu een 7 geworden. Dus daar is de gemeente al iets mee ingegaan. Ja. Dus ja, waar waar nu nog de pijn zitten, dan denk ik dat we gewoon in gesprek moeten kijken van hoe we elkaar kunnen, kunnen vinden, elkaar kunnen helpen. Maar dat valt wel in mijn beleving in het complete plaatje van kijken van ja, hoe kunnen we het soneren, kunnen we tenten misschien samenvoegen, ja. andere kwaliteit op het strand brengen voor, voor een indeling. Denk je dat het plan wordt aangenomen volgende week? Ja. Nou, het ging toch door als bespreekstuk, daarom vraag ik dat aan. Nou ja, ik, ik, tenminste, ik tel op dit moment de PVV, eh, VVD, eh, OPZ en Jong Zandvoort voor. Het CDA wilde uiteindelijk eerst, was niet besluitrijp, en toen werd het bespreekstuk. Dus ik denk, ja, met de punten die er liggen en de uitleg die ik ook geef van dat we verder willen... Ja, dat niemand daarop tegen kan. En, dus anders hoor ik graag de punten die nou, er nog misschien... leven. En dan kunnen we daar in moties en amendementen wellicht uh, aanpassen. Iets, iets in aanpassen. als daar nog heel veel pijnpunten uh, zijn. We gaan nog even kort naar het parkeren. Ja. Ik, uh, ik heb gekeken en ik vond elke week een beetje tijdverspilling wat daar gebeurde. Er is dus 29 minuten is er ingesproken. En een aantal van die insprekers haalden gewoon de punten van het rapport aan. Had dat niet andersom moeten? Eerst het rapport laten zien en dan kijken wie er nog in, in wil spreken. Ja, het is, het is een beetje een lastig verhaal. Omdat de stukken waren nog niet openbaar voordat nee. uh, dingen. En de gemeente heeft het wel zo willen uh, doen dat het pas openbaar werd. Uh, na, na, zeg maar, uh, tijdens de presentatie. En een aantal van de insprekers die zijn ook tijdens de inloopmiddag uh, uh, geweest. Ja, en daar werd ook al een deel uh, g -g -g -g getoond mm. van hetgeen uh, wat de uitkomst was. Dus het was. Eigenlijk voor een heel mensen ook geen verrassing. Dus die konden daar al op, op reageren. En dat is alleen maar goed, want het leeft gewoon. En het is, uh, met elke inbreng die wordt gedaan, uh, wordt naar geluisterd. En uh, kijken we van wat we daarmee mee kunnen om het uh, ja, plan uh, ja, toch te verbeteren. Of ja. eigenlijk wel zeggen, ja, gewoon een nieuw, nieuw plan neer te leggen. van uh, Hoe gaan we dat doen uh, de komende tijd? Bij de verkiezingen was uh, het, het parkeerbeleid uh, jullie speerpunt. Uh, we wilden een ander parkeerbeleid en dit is gewoon uh, doorgerold. Hoe gaan jullie daar nou mee om? Je hebt uh, de pijnpunten gezien. Um, wat gaat Jong Zandvoort daarmee doen? Nou, voor ons was het belangrijkste de participatie. En wat gewoon uit het hele stuk ook naar voren kwam, is dat mensen zich niet gehoord voelden. En dat is op dit punt, tijdens de evaluatie, uh, hebben mensen wel hun mening kunnen geven. Maar we weten <tus> nu, zeg maar, waar de pijn zit... En we gaan met deze pijnpunten gaan we zeg maar, gaat de wethouder aan de slag om een nieuw plan neer te leggen. Of een nieuw stuk neer te leggen van wat, uh, waar de gemeenteraad over moet hebben. Maar voor ons is het gewoon heel erg belangrijk dat daarna nog steeds uh, wordt gevraagd van... Uh, wat wilt u in uw wijk? En dan kunnen we kijken echt gericht per wijk uh, ja. van wat de wensen zijn. Want ja, er leeft gewoon heel veel onvrede. En maar ja, er is ook al heel veel geparticipeerd: uh, bewonersavonden, ondernemersavonden, uh, informatie voor de Raad is er geweest. Uh, moet je niet een keer een besluit nemen? Jazeker. En, en, en dat, kijk, waar we nu naartoe gaan is natuurlijk: 1 juli lopen het huidige uh, vergunningen lopen af, dus dan zou je iets nieuws moeten doen. Nou, daarin wordt gewoon het verhaal meegenomen van uh, wat er nu uit de evaluatie blijkt. Maar ik vind het nog, nog steeds uh, verantwoord om te vragen echt aan, aan de zandwoorders. Nou, is dit nou hetgene wat u wil? Of wil je wat, dat nou? Ja, want uh, die vraag is nog niet gesteld. En die evaluatie is in mijn beleving een eerste stap geweest. En um, ik heb het zo. Ik, wij kwamen erin en toen in 1 juli werd, het, werd dit ingevoerd. En toen weet iedereen. Ja. Zo, ja, jullie hadden het tegen moeten houden. Nou, dat, dat was een kansloze missie, want het was allemaal al, al geregeld en gedaan. Dus wij hebben wel geprobeerd zeg maar, zo snel mogelijk ook door zelfparticipatie te doen. Hè? We hebben geadvideerd in de krant, kwamen veel mensen op af van wat wilt u nou? Nou, die pijnpunten hebben we al tussentijds uh, met de wethouder doorgegeven. Nou, dat moet misschien uh, aangepast worden. Nou, zijn er zijn ook vanuit het college besluiten overgenomen. Dus je doet het stapje voor stapje. En uh, iets ri uh, rigoureus omgooien zoals het de vorige keer is gedaan, dat moeten we nooit meer doen. Nee, gaan we Want dan niet. wordt het één ellende en dan kan ik het ook niet meer overzien. Want, nee. Gewoon bijslijpen en kijken wat eruit komt. Nou ja, een fors bijslijpen mm -hmm. wat mij betreft. Want de, de, de, de, de, de, de Zandvoort heeft duidelijk gesproken, dit wil men niet. Maar ja, we gaan nu kijken van wat we, men dan wel wil. Er moet wel een plan komen. Ja, zeker. Oké, okay. Jerry, bedankt voor het bespreken van drie onderwerpen. Uh, we houden het in de gaten en uh, we zien wat er uit de drie punten gaan komen. En dan komen we nog een keer bij elkaar. Gaan we zeker doen, Ben. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. I can see you standing, honey With his arms around your body Laughing but the joke's not funny at all And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it Holding all this love out here in the hall I think I've seen this film before Didn't like the ending. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You were my town. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before. see you staring honey like he's just your understudy like he'd get your knuckles bloody for me second third and hundredth chances balancing on breaking branches those eyes add insult to injury Dit was uh, Exile van Taylor Swift, Bon Iver. En daarbij vertelt dat de muziek uitgezocht is door Jelmer Koper. De techniek wordt gedaan door Thomas de Jong. Redactie is onze hockeyscheidsrechter Hans Botman, die nu even in Wormer staat. En mijn naam is Ben Zonneveld. En tegenover mij zit Patrick van Kessel. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. We, Goedemorgen, Zandvoort. We kennen natuurlijk Patrick van Kessel als uh, hardrockband. Zeker op, uh, op grote openbare feesten zoals Koningsdag. Na hardrock? Classic rock, zou ik willen. <laughs> Classic rock. Classic rock. Ben, ja, ben, ja. Dat, is, dat is maar een beetje wat je, wat je erin ziet. Nou ja, hard rock is toch wel wat anders. Ja, ja rock, is... yeah, dan praat je over Metallica of ACDC. Dat, ja, dat is hard rock. Dat is hard hard rock. We hebben een beetje soft rock. Gezellig, rock. Veren, ja, meer. Ja. Classic. Hoe is het dus met, ja, met uh, de optredens van Castle uh, van van Live? Even. Goed, ja. wij gaan morgen spelen in uh, Hotel de Raaks. Dat is dan met een drie gangen diner erbij. is hartstikke leuk. Doen we voor de derde keer. Drink, eat en feel the beat. Ik geloof dat het uitverkocht is. Hartstikke leuk. Dan uh, 3 februari staan we in de Groene Druif. Jan van uh, In Heemstede. En dan moeten we heel langzaam naar Zandvoort toe, denk ik. Dan gaan we naar Zandvoort. Hè. 10 februari. Vrijdag. Uh, 10 februari in de haven. Dus uh, ja... Heel veel zin in. Strand en de uh, haven. Prachtige was, uh, locatie. Het was vroeger een beetje traditie in, uh, in nautiek Ja, klopt. Um, wil je dat zo plaatsen naar de haven? Um, nou ja, ik dacht eigenlijk de, de nieuwjaarsduik. Hè, die is voor de haven. En daar ben ik eigenlijk heen gegaan. Ik zeg joh, zullen we dat niet overnemen om vijf uur? Dat wij dan gaan spelen. Wat we normaal bij nautiek ja. deden. Uh, maar ze hadden zoveel uh, te doen die dag. Dus ik... Uh, zeiden van, nou, we willen heel graag met jullie in zee... maar dan op een andere datum. Dus uh, dat is 10 februari geworden. En prima. Ja, prima. Kijk, weet ja. je, prima. Nu juist eigenlijk, Nautiek lag natuurlijk uit elkaar. Ja. En uh, de inkruid van Zandvoort wisten jullie allemaal te vinden bij Nautiek. Dat is ja. een beetje een soort van traditie ja. van uh, ja. naderduik, na ja En de haven heeft gewoon zijn, uh, zijn publiek wat komt kijken en blijft eten. Dus het is dus ja. een verschilletje. Ja. Ja. Goed, 10 ja. februari. 10 Hoe laat februari, Vindelijk? 8 uur. En iedereen mag naar binnen. Zeker. Zonder kaartje? Zeker. Ja, kaartjes hebben wij nog nooit aan <laughs> dat doen we niet aan. Nee joh, we zijn <laughs> nog blij dat te komen. <laughs> <laughs> Goed, dan nee. gaan we gaan dat zien. Maar... Ja. Uh, Patrick van Kessel heeft ook een andere kant. Ja. En dat heet De Zorgzanger. Ja. Uh, ik heb het <coughs> verhaal gelezen. En uh, je treedt op in diverse huizen. We hebben het al ja. een keer over gehad. Toen moest je een tentje huren ja. bij, uh, ja. bij Huis in de Duinen, geloof ik. Ja. Uh, hoe is dat ontwikkeld verder, na dat nou. tentje? Nou ja, weet je, het, het, het, ik ga het vierde jaar al in waar ik, waarin ik dit doe. En uh, uh, ten tijde van die corona, en dat, wat, dat begon een paar maanden voor de corona eigenlijk. Toen was natuurlijk het verhaal dat je niet meer naar binnen mocht. En toen kwam het verhaal met het teentje. Dat ik dan echt voor, ja, ja. voor, de, voor de ramen zette en gewoon toch die mensen kon toezingen, zeg maar. En... Uh, ja, dat is, uh, vanaf dat moment, uh, ben, ik, wekelijks doe ik dit vier keer nu. Bij uh, diverse zorginstellingen. Wekelijks vier keer? En ja, dan, ja. Uh, als vier à vijf keer. Dus, uh. Als ik even naar voor <laughs> kijk, ben je natuurlijk uh, in anderhalve week klaar. Zeg hè? Als, als ik naar voor kijk, naar zorginstellingen, dan ben je in twee weken ja, klaar. Ja, ja, ja klopt. Hoe is de regio? De uh, regio, dat is eigenlijk, uh, ja, regio, dat is van Castricum... Uh, Velsen en Muiden. Uh, ik, uh, ook in um, Alferna, Arnoud. Uh, ja, ze, zeven, zeven huizen waar ik wekelijks. Uh, nou ja, maandelijks twee, twee à drie keer kom. Zo moet je zien. Hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, je bedoelt. Zo ja, uh, je, je moet opbouwen. Uh, en, ja, dat valt me voor mee. Dat ben, dat, dat, dat, ik begon met het opbouwen maar heel ingewikkeld. Met kabeltjes en. Uh, ja, gedoe. Uh, terwijl ik eigenlijk wat, wat heb ik nodig? Een, een, een versterking. Hè? Een versterker, uh, een, een microfoon. En, en twee iPads met, met uh, muziek en één iPad met, met teksten. En uh, ja, dat is Ik sta binnen vijf minuten ben ik uh, ja, uh, bezig. Je zit in diverse zorginstellingen. Ja. Wat het, voor soort zorginstellingen Kleinschalig. Dus het is kleinschalig wonen. Uh, het zijn tien tot vijftien ouderen... Uh, met een haperend brein. Hè, zo hmm. noem je dat. En die zitten in een kringetje om mij heen. En die luisteren dan naar muziek... die ik uitzoek. Uh, vanuit hun jeugd. Dus vanuit... 20 tot en met 30, daar sla je alles op. Het meeste qua muziek. En dat draai ik dan. En uh, ja, die mensen die worden dan een soort van wakker, lijkt wel. En die, gaan, die zingen uh, alles mee. De teksten kennen ze beter dan ik. Nou ja, <laughs> ongelooflijk. <laughs> ik moet echt spieken, maar hun. Uh, dat, dat komt allemaal zo. Uh, dat komt zo allemaal weer naar boven. En dat is het, natuurlijk dat echt je, heel mooi. Zie je het ook in die gezichten van die mensen? Ja. Dat ze, uh, ik, ik kom af en toe bij zandstroom en dan zie ik wat, wat, ja. wat mensen zitten. Ja. Maar op het moment dat er muziek gemaakt wordt, zie je ze een soort van opleven. Ja, ja het is leefplezier, noemen we het in mijn afdeling. Leefplezier. En dat is echt. Uh, ja, die mensen zitten natuurlijk de hele dag zitten ze naar elkaar te kijken. Uh, af en toe is het echt schrijnend om te zien natuurlijk. En dan ben ik toch voor een uur uh, ja, plezier. Mensen zie je opleven. Het is natuurlijk hartverwarmend om te zien. Dat is echt gek. Het zijn ja. wel twee hele verschillende dingen natuurlijk. Compleet. Maar ja, mensen blij maken het is natuurlijk wel heel leuk. Of dat nou via de muziek via is. Via de soft rock. Of de classic rock. Hè, we, maar het is compleet anders. Iets, iets, iets anders natuurlijk. Ja. Als mensen jou willen boeken, hoe doen ze dat? Uh, nou, ik heb een hele mooie site, dezorgzanger.nl. Daar, daar kan je eigenlijk alles uh, um, op, op vinden. Van, van ook de prijzen, ook de, uh, de tarieven, um, de, de, de geschiedenis, wat ik zing. Uh, ja, alles eigenlijk. Ja. Wat je zingt, inderdaad, je gaat naar 20, 30, jaar, 40 jaar geleden terug. Hè? Want, uh, uh, noemen ze Pauliederen? Ja, wat noemen ze? Je, je, je, je, je, Wim Sonneveld natuurlijk, de hè. De, de. Je hebt natuurlijk ook, ik doe van alles, dus ook Engelstalig. Elvis Presley, uh, noem het allemaal maar op. Als het maar tijd. een hele eind terug is. Als het maar een N terug is, ja. ja. Die website uh, uh, staat geen classic rock op. Nee, maar dan hebben we van kessellijn.nl <lacht> <lacht> Dank u wel. <lacht> ja. Het nee, ja, is dat, heel wat anders. Dus, er ja, ja, twee verschillende dus ook sites. twee verschillende sites. Dus ik kan ja, dus, niet dat op één nee, site zitten nee, nee, van nee. nou, daar is hij uh, met zijn puntlaarzen en hier is hij met zijn hoedje. Dat, dat <laughs> spoort toch niet? Nou, dat hoedje is wel achtergrondfoto ik. Ja, ja, ja, klopt. ja, ja, ja. Goed, Pet, um, ik denk dat we genoeg weten over uh, ja. jouw zorgzanger. Ja, zorgzanger. Ik hoop het. Ik hoop dat het een beetje duidelijk uh, ik hoop, is. Ik hoop dat mensen je uh, weten te vinden. Ik denk dat heel Zandvoort... de zorginstelling jou al gevonden hebben... Ja, kijk, hier, mensen kunnen natuurlijk ook zeggen... van nou, ik heb een oma zitten... of ik heb een opa zitten, daar en daar. Doe eens een leuke optreden, kan, cadeau. Dat is natuurlijk ook leuk, hè? Origineel, je geeft zo'n hele afdeling... Uh, een uur plezier. Het maakt niet uit uh, He? uh, in, als het maar in de regio is. Nou ja, ik bedoel, ik ga niet naar Maastricht, maar... Nou uh, ja, 19 ik, ik, ik, heb er, ik heb er veel. <laughs> oh ja, nee, oké, okay, doen we. Nee, maar <laughs> goed, weet je. Um, Nee, maar goh, ik, ik, ik maak natuurlijk altijd bekijken waar ik heen moet. Maar dat is wel een, eigenlijk wel een leuk idee. Als je zegt van nou, uh, uh, mijn, mijn familielid is een beetje uh, de Ja, ja, ja. Goh, laten we eens een leuke middag uh, een een leuke, leuke organiseren. Dan ja. is dat natuurlijk een hartstikke leuk en origineel cadeau. Nou ja, mensen die dat horen of willen laten zien... kunnen terecht bij dezorgzanger.nl. Dezorgzanger.nl, Patrick van Kessel. Oké, okay, Patrick, hartstikke ja. bedankt. Dankjewel Ben. Voor Dankjewel. Dankjewel.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 Through a face, must have been in a daze. Can't get away, cannot I turn the page? I'm a right in a cage. I must be under a spell, as far as I can tell. I'm in a trance, you stand on chance, don't so no damn well. En uh, er wordt uh, tegenover mij druk gekwebbeld over allerlei dingen die men uh, gaat bespreken. Uh, je ben. <laughs> ja, Gerry, jij mag als eerste. Mag ik als eerste? Uh, ik uh, ja, even bij ons zitten Gerry, Rutte, <laughs> Linde Oudendijk en Alice van Kooten. Welkom. Goedemorgen. Uh, er staat hier programma pluspunt. <laughs> oh, dat denken ze natuurlijk omdat ik mijn naam ja. natuurlijk. En dan wordt dat automatisch... Wordt dat... Gedenk van dat, mij, dat ik het, met het Pluspuntprogramma kom. Want ik kom elke maand kom ik dan hier ook. Maar, maar nu we, is het niet zo. Laten we die <laughs> maar eens even overslaan. Want het programma Pluspunt staat natuurlijk uitgebreid in, uh, in de ja. Krant. En ik heb straks ja. bij de agenda nog twee dingen daarover. Ja. Die ik uitgelicht heb gekregen van uh, Jolanda Meijer. Ja. Um, twee dames die hier niet zo vaak komen. Eigenlijk uh, niet. Linda uh, zegt tegen mij, weet je waar het over gaat? Nee, weet ik niet. Geen idee. <laughs> Goedemorgen. Maar kort en goed, een uh, stukje in de krant uh, over jouw mijn verhaal. Wat is dat, jouw mijn verhaal? Um, het zijn uiteindelijk straks acht bijeenkomsten. En het gaat om luisteren naar elkaar en je verhaal kunnen vertellen. En dat er ruimte voor wordt gemaakt en bewaakt. En daar zijn dan de begeleiders voor. En... Um, Deelnemers die kunnen langskomen um, om gewoon een keertje te kijken ook. Voordat ze echt aan die acht bijeenkomsten gaan beginnen. En het gaat eigenlijk gewoon om lekker je verhaal doen in de ruimte te krijgen. En, uh, ja. Is het een. Uh, een verhaal Is het niet zo. Wat ik meegemaakt heb of, of wat ik kwijt wil? Of? Wat je kwijt wil. En dat gaat dus van heel luchtige, van luchtige reisverhalen tot. Uh, ja, verlies, uh, rouw. Ja. Het kan uh, allebei de kanten. Droevige op. verhaal. Ja. Het hoeft niet per se droevig te zijn. Maar nee, maar het gaat mij om de brandbreedte. De, ja, de breedte die het is. En Linda maar, zegt. Nou ja ik, ja, ik kan wel even. Uh, ik ben een nieuwe begeleider. Uh, zoals ook in het uh, interview uh, in de krant uitgebreid ja. is te lezen. Um, Annelies en Gerry hebben samen al een keer een pilot, hè? noemde je het ja, net ook. Ja. Hebben een pilot gedraaid. Uh, dus zij kunnen beter ook over de inhoud vertellen. Want zij hebben het meegemaakt hoe dat is gegaan. Dan ga ik naar Annelies. Ja. Maar een, een, een nieuwe begeleider, die, uh, die zijn natuurlijk altijd welkom. Hè? Wat ik altijd van pluspunt zie, is dat ze liefst zoveel mogelijk uh, vrijwilligers, begeleiders, uh, chauffeurs en noem maar wat hebben. Dus in ieder geval goed dat je er bent. Annelies. Ja, Pak de microfoon uh, naar je toe en dan kan je lekker blijven zitten. Hij kan alle kanten op. Zo ja. Um, fijn dat we hier mogen zijn. Uh, het idee van dit aanbod van Pluspunt is eigenlijk ontstaan is, uh, in de coronatijd. En uh, vanuit het idee dat er um, ja, zo, zo uh, weinig con echt contact is tussen mensen. En het idee maar dat is, was tevoren ook al toch? Nou, wij hebben juist... Dit, dit aanbod is ontstaan. Want het is uniek. Het is de eerste keer. was hmm. de eerste keer. Um, is toch de ervaring... dat in contacten... er weinig aandacht voor... blijvende aandacht voor elkaar is. Dus als, je, als, je, als jij bijvoorbeeld... mij een verhaal vertelt... van ik ga bijvoorbeeld naar Frankrijk... met vakantie... dan wordt er heel vaak gereageerd... oh, Frankrijk, ja leuk. leuk, dat ben ik ook geweest. En voordat je het weet... kan jij je verhaal niet meer kwijt over Frankrijk... maar moet je luisteren naar mij over Frankrijk. <kijf> en dat kan met dit soort dingen zijn... maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn van... goh, ik mis mijn man zo ontzettend, die is overleden. Hmm. Ja, je mijn ja, zuster ook. Die is ook ja. naar weduwe geworden, enzovoort. Dat zijn heel vaak reacties. En wat in deze groep geprobeerd wordt... <kijf> en dat lukt ook, is ook gelukt... is dat, dat mensen echt... waren allemaal vrouwen trouwens nu... Um, vrouw, dat de deelnemers echt naar elkaar luisterden, luisterde, Ja, ja en, echt, ja. In het begin uh, niet, hoor. In het begin nee. was het een vreselijke kip, kippenhok, was het. Ja, een zootje. Maar een zootje. Dus wij, Annelies en ik dachten, van, de... wat gaat hier gebeuren? Maar de tweede, de tweede bijeenkomst kwam er... een soort structuur kwam er... Maar ook onder leiding van jou. Hè? Jij hield dat heel goed in de gaten. Ja. Is, is dat het bewaken van? Dat ja. als iemand ja. een verhaal vertelt ja. en iemand anders zegt. ja, maar mijn, ja. dat jij daar zegt. Van, joh, laat deze vrouw even uitpraten. Ja, ja. Meneer ja. Even uitpraten. ja. Dus ze, kregen, ze kregen echt allemaal de gelegenheid. om beurten. om een om verhaal te vertellen. En uiteraard werd dat zelf gekozen. Want uh, uh, je wilt niet alles kwijt aan zo'n groep, vooral nee. in het begin niet. Kende, niemand kende elkaar. Nee. Wij ook nee, niet. Nee, dat nee. was allemaal dus, nieuw. Hoe groot, uh, hoe groot is de groep? Dat waren zeven vrouwen. Ja. Maar was genoeg? Ja, als je iemand uh, zijn verhaal wil nee. laten doen... en die wil daarna bij de volgende sessie nog een keer iets... Ja. Uh, ja. met elkaar delen, dan is ja. dat wel rijkelijk, ja. Ja, ja we deden ook, ook uh, andere uh, punten ertussendoor... Dus, Leuke spelletjes, van, een thema's uh, ja, voorleggen. Ja, ja, of ja, thee, okay. thee, een dingetje. Hè. Elke dag moest er, elke keer werd er was er een pot met al die van Pickwick. Hè, heb je dus die theebuiltjes, daar staat nee. altijd een spreuk op nee. of een vraag. En dus elke week moest iemand zo'n dingetje trekken en dan werd daar een antwoord op gegeven. Moesten we allemaal antwoord op geven. Wij deden ook mee, hè Annelies en ik deden ook mee. Met vragen en met verhalen hebben we ook meegedaan ook met de groep. Het was heel leuk. Was echt heel Zie je uit ja. die gesprekken een, een, uh, dat mensen meer open worden? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja, ja, weet je wat, ja. wat heel belangrijk was? En, en we hebben daar veel over gesproken. En hoe dat ontstaan is, weet ik ook eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment dat er onderling vertrouwen bestaat. Want het is natuurlijk verschrikkelijk als jij iets vertelt Iets wat voor jou hmm. belangrijk is. En de ander gaat ermee de straat op. Van nou, wat ik nou toch heb nou, gehoord heb. Die analyse. Uh, ja, ja, precies. Uh, dat wil je niet. Nee. En, en uh, dat mag ook niet. Maar je kunt moeilijk iedereen achterna lopen. Om te kijken wie, wat ze vertellen aan anderen. Maar dat Zeg, zeg je dat wel van tevoren? Ontstond. Dat er een ja. vertrouwen ja. is ja. van, jou, wat, ja. hier, wat hier besproken wordt, elke dat blijft keer, hier? Elke keer. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vanuit, vanaf ja. het begin ja. hebben we het ook heel nadrukkelijk gezegd. Ja. En, dat is heel belangrijk. Ja, dat ja, is heel belangrijk. En wij waren verrast, hè, Gerrie, ja. van hoe snel dat vertrouwen ja. ontstond in de groep. Ja, het was heel snel. Ja. Mensen durfden ja. echt dingen te vertellen. Ja, wat ze nog nooit verteld wat hadden. Ze nog nooit, nooit hadden verteld. verteld. Ja. Komt dat misschien toch door het vertrouwen? Ja. Dat mee. Heel belangrijk. Heeft in de groep. Een, ja, ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Gaat er een wereld voor je open, Linda? Ik zal even de microfoon erbij pakken. Ja. Um, nou, ik merk wel... Ik ik ben zie zelf je zo ook... kijken naar de, ja, de ervaring. Het is heel leuk. Ik heb dus samen met Annelies ook um, een oud deelnemer geïnterviewd, Emmy. En het was zo leuk om te horen dat ook over dit onderwerp, zo van, ze ging erheen. En dat hoorden we dus ook, uh, dat zei Annelies ook, van we hebben dat van meerdere deelnemers gehoord. Dat toen ze net binnenkwamen lopen, was het een beetje zo van kat uit de boom. En uh, ja, ja. nou, kijk wel even hoor, want uh, ja, ik weet niet wat het allemaal is. En uh, misschien ben ik over een half uur weer weg. Ja, ja dat is, is, is dat niet het een ook? beetje gebruikelijk als je naar zo'n bijeenkomst gaat, dat je niet gelijk van nou hier ja, ben ik en ik gooi al. Het is het onbekend terrein dat is ja. natuurlijk super spannend. Dus uh, uh, ze merkte al, dat gaf ze ook aan. Van ze merkte heel snel van oh, oké, okay, er wordt echt ruimte gemaakt voor iedereen. Dus ik krijg die ruimte ook. Mm -hmm. En het wordt dan ook tijdens dat gesprek bewaakt: zo van. Nee, even wachten. Emmy um, is nog het verhaal aan het vertellen. En dat is gewoon niet meer. Ja, normaal, zeg maar, in deze snelle tijd. Er is gewoon weinig. Het zonder over elkaar voor. heen. Ja, en ik ben zelf uh, uh, ook coach. Dus ik merk ook in gesprekken die ik zelf met coachies, met mijn cliënten heb, mm -hmm. dat dat ook zoiets is. Dus het, ja, weet je, de veiligheid die je kan bieden door echt naar iemand te luisteren en echt is, door is, te is dat, horen. Een, is dat een beetje de, uh, uh, de tijd? De, de, dat vroeger misschien wel naar elkaar geluisterd... maar omdat nou iedereen een verhaaltje kwijt wil... donder ik maar over jouw verhaal heen. Ik denk dat het de snelheid van de tijd is. Ik denk niet dat het onwil is, maar meer zo van... we zijn gewend aan een bepaalde snelheid, ik moet door... ik heb nog een afspraak, ik heb geen tijd om rustig even te praten. Ik, ik ben nu anderhalf jaar in Zandvoort. Ik kom uit Amsterdam... En ik merkte dat hier al meer ruimte is zeg maar, gewoon voor een praatje op straat dan in Amsterdam. Omdat die snelheid daar nog hoger ligt. ...nog ja. hoger ligt. Nou, zo zie ja. je dat zandwoordse voordelen wel hebben. Ja, <laughs> Top, zeker. Ja, ja, ja. <laughs> um, we lopen richting 11 uur, dus we moeten het een beetje gaan samenvatten. Uh, Annelies, de volgende bijeenkomst, hoe zit er hier in elkaar? Um, half februari um, wordt er een nieuwe groep gestart... En 7 februari is er een pluspunt. Dat is wel belangrijk om te zeggen. 7 februari om half 2 in pluspunt. Uh, nodigen we iedereen van harte uit die denkt... nou, misschien is dat wel wat voor mij. Ik wil er wat meer van weten. Uh, dan zitten wij daar klaar. Maar ook oud deelnemers. En Gerry jij ook hè? Zodat... Uh, uh, Hoe laat is dat, 7 februari? Half 2. 14.30. In pluspunt no Noord is dat. Ja. ja. In pluspunt? ja. ja. Maar ik neem aan dat er nog een, uh, een bekendmaking komt. En misschien kom ja, jij nog een keer de, de agenda te vertellen. En hij komt ook in de ladder in de Zandvoortse krant. Ja, en er zijn flyers. En, uh, hij ja, komt overal. van alle kanten. Ja. Hey, leuk uh, jullie gesproken te hebben. Goed initiatief. En, uh, uh, het verbaast jullie en mij ook dat mensen dan toch heel snel open uh, worden. En dat is mooi. Ja. Want we, inderdaad dat je zegt Amsterdam is al jachtig. Zandvoort moet er een <coughs> beetje rustig bij blijven. Uh, 7 februari om half drie is de. Half, uh, half twee. Half twee, sorry. <laughs> half twee. Ja, jullie zaten er bovenop. Ja, ja, ja, ja. <laughs> is de, uh, de, de ontmoeting en zeg maar, de, de intake dat je zegt van joh ik kom eens kijken en uh, misschien blijf ik. En dan moet je je opgeven. Ja, dan kun je je opgeven. Kun je je, je opgeven, moet ja, ja je niets moet niks. natuurlijk niks. Je moet niks. <laughs> uh, zijn er kosten aan verbonden? Uh, voor de acht bijeenkomsten is het 25 euro. Uh, inclusief uh, koffie en thee en wat lekkers. Okay, en nou, met de zandvoort passen ze 20. Dan is dat ook duidelijk. Ja. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. En, Graag gedaan. en uh, misschien dat we na afloop nog een keer uh, gaan praten... over hoe, hoe dat nou zou ja, lopen. En als er genoeg mensen zijn, doen we misschien nog wel een groep. Dus, uh... Dat hangt van 7 februari af. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, dankjewel. We gaan uh, nog een klein stukje muziek ja, ja. doen... en dan gaan dankjewel. we naar het nieuws. Thomas.